Yo. Als ik die dan zie ik koppen op en neergond. Elke als die sneerpunt de ik dat in de sfeer komt Ik zal haar verbeteren elke keer, dat ga je een fout Maar is zeker dat de eik op elke spot de crowd trok Dat zeker nou, maar breken Na Ik breken dan ga ze verleden uit, dat is een zekerheid En ik verzeker daar. is beter na. Ik ga stiekem er zeker van Maar ik verbeter nou, van België tot in Nederland Ik pak jij in voordat ga je uitpakt De nek dat de fout pakt Explosiever als een krautvat Omdat ik laat rapshot Wack MC's Naar een Ik flow als een waterval En zamer als een franslang Yo Je weet wie dat er onder praat is Wie dat er graf is Want deze MC ligt de basis Het leven is duur Nee nee gast is gratis als onze show En je ziet wat dat een volle zal is Suckers zijn jaloers Omdat ik shows Rock op dome Spots weten niet wat te zeggen Want ik dook uit de rook Op ze checken automatisch Alles wat ik op ze loslaat What the fuck maat Alles neigt dat de klok slaat De een van nou genoeg nog nooit na nou gedaan. Hij yeah. is niet er makkelijk van die samen naam nooit vergaan. Los op hardcore. Niem maar nog gebuiten, dat ik heb geen stress. De laatste edit is voor de nerds van de is De A van aan het en altijd alles aan al De aerosol. A van en de moskieken naas de Antifascist. Want de haat in stad hoekert. En vooral die vlamsblokkers blokkers. Nog de A van de moed. Die geef van gigantisch, geniaal, getalenteerd, groot geschapen in mijn goed gezelschap. Geassocieerd. Gek genoeg een gentleman. Maar geestige aard Ik deel de aarde in twee, maar ik ze nog nooit. Even hey yo suckers zijn je jaloers omdat ik shows rook op loopspots weten niet wat te zeggen want ik dook uit de op ze checken automatisch alles wat ik op ze so loslaat What the fuck maat, alles neigt dat de klok slaat